In Londen waren er vannacht duizenden extra agenten op de been. Een groot deel daarvan was overgekomen uit andere grote steden. En juist daar bleken de rellen vannacht het grootst. Vooral Manchester werd onveilig gemaakt door plunderaars en brandstichters. Ook in onder meer Nottingham en Liverpool waren er ongeregeldheden. Volgens de Schotse regering heeft Schotland de morele verplichting om Engeland te helpen. Het KLPD waarschuwt mensen die in hun camper langs de snelweg overnachten. Sinds april is al zo'n 40 keer in campers op parkeerplaatsen in Nederland ingebroken. Meestal komen de overnachters daar pas de volgende ochtend achter. Of ze worden wakker van het lawaai. Het KLPD adviseert om niet te overnachten op parkeerplaatsen. Ons advies is wel om uh, gebruik te maken van, uh, van campings. Dan heb je toch een uh, wat veiligere omgeving. En als je op een uh, parkeerplaats uh, gaat staan, ga dan op een verlicht uh, gedeelte staan... Houd de ramen en deuren goed gesloten, berg je spullen op en zorg dat je alert bent op wat je mogelijk kan overkomen. De Europese effectenbeurzen zijn de dag goed begonnen. De beurzen in Amsterdam, Frankfurt, Londen en Parijs... openen allemaal met een winst tussen de 1 en ruim 2 procent. De bekendmaking van de Amerikaanse centrale banken... dat de rente de komende twee jaar laag blijft... heeft een positieve uitwerking op de beleggers. De, dat effect was ook duidelijk in het Verre Oosten... waar alle effectenbeurzen winst boekten. Het Zwitserse levensmiddelenconcern Nestlé heeft zijn winst iets zien dalen door de dure Zwitserse frank en de hogere grondstofprijzen. Nestlé boekte 5,8 miljard euro winst, 4 minder dan vorig jaar. Het megaconcern maakt zich overigens weinig zorgen en verwacht de komende tijd goede resultaten. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea zijn opnieuw opgelopen. Volgens het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zijn Noord-Koreaanse artilleriegranaten in de buurt van het eiland Yongpyong terechtgekomen. Zuid-Korea heeft daarom waarschuwingsschoten richting de zeegrens afgevuurd. Vorig jaar kwamen op Yongpyong vier mensen om het leven door Noord-Koreaanse granaten. Het is nog niet duidelijk of Noord-Korea opnieuw het eiland probeerde aan te vallen of dat het om een militaire oefening ging. Dan het weer nog. Eerst zon, later in het noorden en midden toenemen de kans op een bui. Vrij veel wind en het wordt 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuidoosten. Morgen bewolkt, vooral in de kustgebieden regenachtig en het wordt ongeveer 20 graden. bij verkeersinformatie Er staat viel op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. 9 kilometer tussen Born en knooppunt het Vondrum. Na een zijn daar twee rijstroppen dicht. A12, terecht Arnhem. 5 kilometer van knooppunt Waterberg. Op de A13 vanaf Den Haag naar Rotterdam verknopen een klein polderplein 2 kilometer. Vanaf Utrecht op de A28 naar Amersfoort langzaam rijden over 5 kilometer... tussen Rijnzweert en de afrit Den Dolder. En op de A59, zonzeel zo richting Os, is het druk naar de Efteling. Bij Waalwijk staat 6 kilometer. Ik ben Johnny Hoogeland. Voor 10 miljoen mensen in de hoorn van Afrika draait hongersnood. Ik vind het verschrikkelijk om dat te zien.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 Bent u daar? Of bent u nu toch echt allemaal op vakantie? Nou ja, hoe het ook zij, ik zit hier dit uur speciaal voor u, de thuisblijvers. En ik heb mooie onderwerpen. Wat dacht u bijvoorbeeld van het boek 'Tegenpolen' van Polreizigster Bernice Notenboom? Het verscheen eind vorig jaar en het gaat over haar bezoek aan onherbergzame Poolstreken. Daar ging ze op zoek naar de gevolgen van de klimaatverandering, innerlijke rust en avontuur. We bezoeken nog een andere wereld en wel de digitale. Cabaretier Sarah Kroos neemt ons mee. En zoals elke dag deze week gaan we ook nog naar de moestuin. Eet je bewuster en lekkerder als je het zelf zaait en oogst. De oprichter van Eetbaar Rotterdam vindt van wel. Een indringend gesprek over contact met de seizoenen en de aarde. Zoekt u ook contact, maar dan met ons? Surf naar degids.fm de beeltenis van een aangeschoten Amy Winehouse op een affiche tegen legalisering van drugs. Die keus maakte de jongere afdeling van de Zwitserse Volkspartij UDC. Is dat een goede keus in een campagne tegen drugs, omdat dat goed duidelijk maakt hoe groot de gevaren zijn, namelijk haar dood vorige maand? Of is het wansmakelijk en respectloos, zoals de fans van Winehouse vinden? Ik leg het voor aan preventiemedewerker Roelkersenmakers van Jellinek, instelling voor verslavingszorg. Goedemorgen. Wat vindt u ervan dat uh, die Zwitserse partij een foto van Amy Winehouse... in die toestand gebruikt om jongeren tegen drugs te waarschuwen? Nou, nou erg netjes uh, vind ik het niet. Ik ben het dus wel voor een deel uh, met, die, uh, met die fans uh, eens. En zoiets zou je ook alleen maar kunnen doen... uiteraard met, uh, met toestemming, uh, met toestemming van, uh, van de familie. Uh, dus dat op de, op de eerste plaats... Uh, op de tweede plaats, het, het kan soms wel zijn dat iemand, uh, dat een artiest bijvoorbeeld, uh, als, een, uh, als een rolmodel kan dienen. Uh, hè, dus uh, ja, iemand die, uh, die, die, die, die, die populair is bij jongeren uh, en die dan zegt van uh, ja, uh, als je drugs gebruikt, ga er dan verstandig mee om. Of gebruik liever niet. Of, uh, dat, dat kan natuurlijk wel eens positief zijn. Maar... Uh, Amy Wijnhuis als rolmodel op het gebied van alcohol en drugs, ja, dat, is dat is het natuurlijk ook niet. Is niet de beste keus. Uh, nee, is niet de beste keus. Dus ik, uh, ik vind het een uh, buitengewoon uh, ongelukkig uh, campagne, zeg maar. Schiet het zijn doel voorbij? Ook dat. Uh, kijk, want wat, wat deze mensen dus eigenlijk willen is, uh, is waarschuwen. Uh, en uh, wij weten uh, dat waarschuwen eigenlijk niet helpt. Ik bedoel, het ligt heel erg voor de hand. Uh, Maak mensen maar goed bang. En dan blijven ze er wel van af. Maar het blijkt eigenlijk dat dat uh, nauwelijks werkt of maar heel kort werkt. Kijk, mensen uh, schrikken dan even, maar uh, rational rationaliseren dat eigenlijk meteen weer weg. En dus dan gaan ze redeneren van ja, maar dat geldt voor haar, maar dat geldt niet voor mij. Uh, ja, maar ze gingen er ook onverstandig mee om. En uh, ja, als ik zover ben, dan zou ik ook hulp zoeken... He, dus dus ze, ze, het wordt meteen ongeloofwaardig. Kop in zand dus, eigenlijk een beetje. Nou ja, kijk, het werkt gewoon niet. Dus, dus uh, kijk, als je al een publiekscampagne doet, wij zijn daar in Nederland ook heel voorzichtig mee. Maar als je het al doet, dan moet je bijvoorbeeld iets doen waardoor je mensen stimuleert om, uh, om informatie te zoeken of om uh, op de hoogte te raken of om naar websites te gaan. Of, uh, dat soort dingen moet je doen, maar mensen bang maken. Uh, ja, dat, uh, dat werkt eigenlijk niet. En hoe doe je dat wel? Mensen aansporen om informatie op te zoeken. Uh, hoe, hoe, ja, hoe, hoe vind je die? Nou, je, hebt bijvoorbeeld, uh, je kunt bijvoorbeeld een, een adverteren met, met, met de Yannick yeah, site of met de met, drugsinfolijn. Met, met, met, of met, drugs -info of met, met uh, uh, informatie, wees uh, uh, op de hoogte, zorg dat je op de hoogte bent. En dan geef je een website of, of uh, uh, dat soort dingen hebben we in het verleden ook wel gedaan. En dus uh, de drugsinfo-lijn bijvoorbeeld, uh, ja, die, die, uh, dat is een landelijke lijn waar je uh, geïnformeerd kunt worden over alcohol en drugs. Ja, als je zo'n nummer promoot, dat is vaak veel effectiever dan maar... zo'n uh, publiekscampagne waarbij je waarschuwt. Maar daar is natuurlijk pas de informatie te vinden en die is niet direct in de campagne uh, ...op dat moment zichtbaar? Nee, nee, maar ja, kijk, je, je, in een campagne hè, stimuleer je mensen. Dat, tenminste, dat vinden wij in Nederland vaak de beste manier. En stimuleer mensen om informatie te zoeken. Zeg waar ze dat kunnen vinden. En, uh, uh, ja, en, en stimuleer dat gedrag in plaats van dat je mensen oversteld met een emotie, emotie die maar heel kort werkt. Nu gaat het er uh, natuurlijk ook om dat uh, mensen voor hun gezondheid kiezen. Mm -hmm. En misschien heb je dan soms toch wel zo'n provocatie nodig. Nou ja, kijk, zo'n provocatie... Hè, als, als je dan, als je dan uh, de, de, nog, nog iets positiefs daarover wil zeggen... het enige wat zo'n provocatie soms doet is dat mensen het erover gaan hebben. Uh, uh, zoals wij op, nu. Zoals wij nu. Ja. <laughs> en, uh, en, en in die zin, uh, ze krijgen nu veel aandacht... In die zin uh, uh, uh, werkt het dan ook wel, maar werkt het tegen het doel wat ze zeggen, namelijk uh, dat mensen of met, met alcohol omgaan, ja, dat, dat is eigenlijk met dit soort campagnes nog nooit aangetoond. Deze partij staat ook wel een beetje bekend om de provocerende campagnes. Ze hadden eerder al een landkaart van uh, Zwitserland met allemaal minaretten erop, een poster ja. waarop een zwart schaap Zwitserland wordt uitgetrapt. Ja. Dus blijkbaar vindt men dat wel de manier om mensen te bereiken. Ja, nou ja, het, het, het, het, het, het, het, provo provocatie hè, in het algemeen. Uh, ja, dat, dat, dat, dat, uh, dat haalt wel de pers. En als een campagne de pers haalt, ja, dan heb je eigenlijk al uh, een, uh, een extra effect van zo'n campagne natuurlijk. Maar je moet je natuurlijk altijd de vraag stellen, welk doel dien je? Eh? En uh, ja, kijk, wij zijn in Nederland eigenlijk nooit veel verder gegaan dan. Uh, uh, uh, dan ja, wat is uh, bij ons de meest extreme, de-, extreme geweest? Nou ja, we hebben natuurlijk met alcohol uh, hebben we wel eens gehad, uh, hebben we wel eens een campagne gehad dat, een, uh, dat, dat jongeren zeg maar dronken over een toiletpot uh, heen hangen. Uh, uh, en uh, we hebben ook wel eens gehad dat een jongen met een uh, ochtend wakker wordt en met een schaap in bed ligt. Ah. Uh, <laughs> en dat soort dingen uh, dat hebben we, dat hebben we in Nederland wel gehad. Maar dat is verder zijn we eigenlijk nooit, uh, nooit gegaan. Want het gaat uiteindelijk om de inhoud. Roerkersenmakers van Jelinek die zich bezighoudt met preventie van alcohol en drugsverslaving. Dank u wel. De Nederlandse zangeres Crystal met Fool for You. De Gids .fm. Zomereditie. Een klein bakje basilicum kost in de supermarkt zo'n 1,50 euro. Maar het kan veel goedkoper als je het gewoon zelf zaait in oogst. Dat is al leuk, maar de lol van het moestuinieren gaat nog veel verder. Want sommige mensen menen dat je meer waardering krijgt voor het voedsel dat je eet als je het zelf hebt gekweekt. Er is namelijk moeite voor nodig om het te laten groeien. En dan eet je toch bewuster. Daarover had Colette van Nuenen een gesprek met een wetenschapper en een wethouder uit haar eigen gemeente Os. De locatie, haar eigen tuin.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 En we gaan in Rotterdam ook nog eens bij Rotterdam hebben we een heel lang traject met de gemeente. Wat nu waarschijnlijk gaat gebeuren, is dat we op een braakliggend stuk terrein echt een professionele stadsboerderij gaan beginnen. Dat zit op een rangeerterrein tussen Rotterdam en Schiedam. En daar hebben we heel veel moeite voor moeten doen en heel veel gesprekken gevoerd. Maar het ziet er nu naar uit dat we daar ook echt kunnen beginnen met een groenteteelt en ook kippenhouderij. En Dat is helemaal. Leuk. Leuk, want de gemeentelijke milieudienst die had nog nooit een stankcirkel berekend in Rotterdam. Nou, daar hebben ze hier in Ros uh, wel, uh, wel kaas voor gekregen. Laat ze maar hier komen, dan kunnen we in ze draag. zo vertellen hoe dat moet. Ja. Ja. Ja. Dus uh, we zijn op die manier ook bezig. Dat we, wij denken dat je al die vormen zeg maar, naast elkaar, dat dat leidt tot een onderlinge versterking. En daar zijn jullie het volgens mij over eens. Hartstikke leuk idee. Ja. Colette van Nuenen in haar eigen moestuin. En morgen brengen we weer een bezoekje. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,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 Will you still be there? Hij is kunstenaar, acteur, componist en zanger, Joshua Radin. En wij draaiden het nummer I Missed You. De grote leider van Noord-Korea, Kim Jong-il, heeft oog voor nieuwe technologie. Dat werd deze week nog eens bevestigd toen bekend werd dat hij meer dan 6 miljoen euro heeft buitgemaakt met online spelletjes. Weliswaar deden hackers dat in opdracht van de grote leider, maar toch. De wereldontvanger wist begin april al dat Noord-Korea technologisch niet bepaald achterloopt. Oh. De Gids.fm. De Wereldontvanger. Je gaat praten over Noord-Korea, nota bene. Ja, want daar wordt heel wat afgepraat uh, in het Stalinistische bolwerk. En niet zomaar gepraat, maar via de mobiele telefoon. Ja, door gewone Noord-Koreanen. En dat is een bijzondere ontwikkeling, want het regime in Noord-Korea... probeert alle vormen van communicatie heel strak te beteugelen. Nou, er is nu één aanbieder van mobiele telefonie, en dat is... Coriolink. En de diensten van Coriolink die werden in 2008 tijdens een officiële ceremonie gepresenteerd. Coriolink werd met applaus onthaald door het congres dat aanwezig was al daar. En het is de enige aanbieder van mobiele telefoons in Noord-Korea. En dat bedrijf dat is stevig aan het uitbreiden. Want ja, ze zitten er nu drie jaar. En ze hebben in die tijd hebben ze al 90% van Noord-Korea gedekt, eigenlijk. Hè. Dus je kunt in een heel groot deel van Noord-Korea. kun je nu met een mobiele telefoon bellen. En hoeveel Noord-Koreanen hebben eigenlijk zo'n mobiele telefoon? Nou, dat bedrijf kwam laatst naar buiten met, uh, met jaarcijfers. Over 2010. Ze hebben nu 432.000 abonnees in Noord-Korea. En dat is een verviervoudiging als je het vergelijkt met 2009. En ja, het aantal uh, mobiele telefoons in uh, Noord-Korea groeit zo hard dat Noord-Korea volgens telecomanalisten beschikt... over een van de snelst groeiende mobiele netwerken ter wereld. En voor 2008 waren er helemaal geen mobiele telefoons in Noord-Korea? Nou, die waren er wel. Het waren er alleen heel weinig. En je kon er alleen mee bellen in de hoofdstad, in Pyongyang. Ja, en lang niet de Noord-Koreaan kon zomaar een mobiele telefoon halen. Er was een speciale toestemming voor nodig. Ja, en eigenlijk kon je, kon je hem alleen krijgen als je een partijbonds was. Alleen dan kon je een vergunning krijgen. En zonder vergunning met een mobiele telefoon in Noord-Korea... daar stonden heel strenge straffen op. Nou, uh, Um... Maar dat uh, en, mee te maken dat niet nou, iedereen zo'n telefoontje kon krijgen? Niet iedereen kon die krijgen, omdat in 2004... schijnt er een, een bomaanslag gepleegd te zijn in, in Noord-Korea op. Uh, een speciaal doelwit, dat was namelijk de leider Kim Jong-il. Uh, en daarbij, uh, bij die bomaanslag zou een mobiele telefoon gebruikt zijn... om die bom te laten ontploffen. Dus dat werd toen heel streng aan banden gelegd. Maar nu kan iedereen in Noord-Korea gewoon een abonnement nemen als ze dat willen? Ja, daar lijkt het wel op. Al zal het voor de meeste Noord-Koreanen veel te duur zijn. Alleen al zo'n telefoontje, ja, als, je dat, uh, als je het omrekent... Dan dat 400, 500 euro. Nou, de, de meeste Noord-Koreanen zijn straatarm, kunnen dat niet betalen. En ook dat abonnement bij Coriolink is duur. Maar eh, toch, hè, we zien Noord-Korea als een soort eh, Stalinistische reliquie. Hè, dat ja. ze, ze stil blijven staan in de jaren 50. Ja, maar wat als nu blijkt dat die Noord-Koreanen... ook verslaafd raken aan moderne techniek? Luister even naar John Dunbar. Hij is een Canadese toerist. Hij bracht onlangs een bezoek aan Pyongyang. De exact seconde dat onze plane touched down the korean guy sitting in my row at the end pulled out his cell phone turned it on and called someone and you know had a usual i'm back you know pick me up kind of conversation ja, voor ons heel normaal, maar voor Noord-Korea toch nog een beetje apart. Deze toerist, deze Canadees, vertelt dus over zijn landing op Pyongyang Airport. En die Noord-Koreaanse medepassagier, die pakt meteen uit zijn mobieltje... die begint een nummer te draaien, het thuisfront. Hè. Ik ben net geland, komen jullie me ophalen? Nou, volgens CorioLink bellen abonnees gemiddeld 300 minuten per maand. En dat is bijna evenveel als Zuid-Koreanen. Maar die Noord-Koreanen worden natuurlijk door het regime heel streng in de gaten gehouden. Heeft dat ook gevolgen voor wat ze allemaal kunnen doen met zo'n mobiele telefoon dan? Ja, want ze kunnen alleen maar bellen binnen Noord-Korea. Uh, en sms'en ook. Ja, en bellen naar het buitenland kan dus niet. Maar dat kan uh, overigens ook niet met een vaste lijn in Noord-Korea. Je kan niet naar het buitenland bellen. En kunnen ze wel internetten met een mobieltje? Nou, uh, die telefoons hebben een, een 3 g dataverbinding hè, Zoals wij hier ook op onze telefoons hebben. Maar op internet gaat niet. Uh, Noord-Koreanen kunnen dus op hun telefoon alleen maar rondklikken op een soort van ja, afgegeven. Geschermd intranet met alleen maar staatsnieuws, propaganda dus eigenlijk. Dus het gebruik van die mobiele telefoon is aan banden gelegd. En dat is mede te danken aan Orascom. Dat is een heel groot Egyptisch en uh, internationaal telecombedrijf. En dat is voor driekwart eigenaar uh, van Coriolink. En volgens Martin Williams, die houdt het uh, Noord-Korea Techblog bij. Uh, en volgens hem ligt het voor de hand dat Noord-Korea samenwerkt met uh, Egyptenaren. By working with the Egyptian government, they're all also working with a country that's been very friendly to North Korea. So I think they can be assured that the network will be deployed in a way that, that gives them the ability to control it. Ja, Martin Williams zegt dus... Uh, uh, Noord-Korea heeft al langere tijd een vrij goede relatie met Egypte. En door die samenwerking met Orescom... wordt dat mobiele netwerk in Noord-Korea zo opgezet... dat het regime het onder controle kan houden. Nou, dan noem je Egypte. Dan moet ik natuurlijk onmiddellijk uh, denken aan de opstand van het Egyptische volk... tegen de toenmalige leider Mubarak... Die wordt nu vervolgd en al die Egyptenaren gebruiken moderne communicatiemiddelen, de mobieltjes natuurlijk en de daarbij behorende sociale netwerken. Ja. Hoe zit het dan daar? Ja, Sociale netwerken zijn in, in Noord-Korea, die bestaan daar niet, dus Facebook, hè, daar kom je niet op. Uh, en, en analisten vermoeden dat dat mobiele netwerk van Korea Link zo streng wordt gecontroleerd en afgeluisterd door het regime dat ja, burgers die het gebruiken, die zullen wel oppassen om, uh, om uh, politiek gevoelige dingen te bepraten. En... Toch komen er regelmatig berichten uit Noord-Korea ja. naar buiten. Hoe, hoe kan dat dan? Nou, er zijn, uh, er zijn allerlei ondergrondse netwerken in Noord-Korea. Dus mensen die uh, familie hebben, die gevlucht, ge, familieleden die gevlucht zijn uit het buitenland, die zijn uit Zuid-Korea gevlucht of ergens anders heen. Ze onderhouden contact op allerlei ingenieuze manieren. Ze smokkelen USB-stickjes, geheugenkaartjes. Die zijn zo gecodeerd. Hè, dat als ze onderschept worden, dan ziet een buitenstaande niet 1, 2, 3 dat er iets op staat aan geheime informatie. Uh, of ze bellen hun berichten door via illegale mobiele telefoon. Dat zijn Chinese telefoons. En als ze dan vlakbij de grens wonen... dan kunnen ze het Chinese mobiele netwerk gebruiken... om dus het Koreaanse mobiele netwerk te omzeilen. Nou, dagelijks worden 3000 van zulke telefoontjes gepleegd. En zo komt het nieuws uit Noord-Korea naar buiten. En krijgen Noord-Koreanen ook informatie uit de buitenwereld. Nou, dat doen ze wel met gevaar voor eigen leven. Want als je in Noord-Korea wordt gepakt met zo'n Chinees mobieltje... zo'n illegaal mobieltje, dan ben je je leven niet zeker wereldontvanger Willem Frank de Noot. Wat heb ik nog voor u na half twaalf? Het regent vallende sterren. En Karel Kopperschaar verklaart hoe dat kan. En de poolreizigster bezoekt beide polen van de aarde... en vindt meer dan alleen klimaatverandering. Na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De man die in mei werd aangehouden als verdachte van de duinbranden in Schorel en Bergen is opnieuw opgepakt. Alkmaarden van 1944 werd eerder verdacht van betrokkenheid bij drie duinbranden. Maar volgens het gerechtshof was er te weinig bewijs om hem in voorarrest te houden. Hij wordt nu verdacht van een vierde duinbrand in augustus vorig jaar. Het KLPD waarschuwt mensen die in hun camper langs de snelweg overnachten. Sinds april is al zo'n 40 keer in campers op parkeerplaatsen in Nederland ingebroken. De politie adviseert een camping op te zoeken of de camper op een verlichte parkeerplaats te zetten. Schotse agenten gaan de politie assisteren in het noorden van Engeland. Om hoeveel agenten het gaat is niet bekendgemaakt. De Schotse regering zegt dat het de morele plicht is de Engelsen te helpen om relschoppers te bestrijden. En oplopende spanning tussen Zuid- en Noord-Korea. Volgens het zuiden zijn Noord-Koreaanse artilleriegranaten neergekomen bij het eiland Yongpyeong. Het is niet duidelijk of dat een aanval was. Zuid-Korea heeft waarschuwingsschoten afgevuurd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. A ah, en de B op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Na een ongeluk 11 kilometer tussen Urmond en Knoopend het Vonderen. Bij Knoopend het Vonderen zijn twee rijstroken dicht... Dus druk richting Arnhem op de A12 vanuit Utrecht... tussen knooppunt Grijzoord en Arnhem-Noord, 5 kilometer. Naar Rotterdam, vanuit Den Haag op de A13, 2 kilometer... voor het knooppunt Kleinpolderplein. En op de A59, vanaf knooppunt Zonzeel naar Os... tussen Waspik en Waalwijk, 6 kilometer. VARA, Radio 1, de gids.fm, zomereditie. Met Deborah Blekkenhorst. Tot 12 uur heb ik nog voor u... Poolreizigster Bernice Notenboom. Ze ontdekt niet alleen de gevolgen van klimaatverandering op beide polen van de aarde... maar ze vindt ook innerlijke rust en zelfs liefde. Zometeen een gesprek. En de webwereld van Sarah Kroos. Maar eerst, 1 miljoen sterren en als er een valt heb je 1 miljoen wensen. Frank Boeijen zong er lang geleden al over en elk jaar is het weer raak. Want dan vallen er ook sterren. Deze week is het helemaal opletten geblazen. Want zoals altijd in augustus komt de aarde terecht in wat wel lijkt een heuse sterrenregen. Ik praat erover met Karel Kopperschaar, hoofdredacteur van Kennislink en sterrenkundige. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik zeg sterrenregen, maar dat klopt eigenlijk niet, hè? Nou, het is niet echt een regen, het is een meteorenzwerm. Kijk. En uh, het gaat om de Perseïden. dat is een van de vele meteorenzwermen die jaarlijks terugkeren. Je hebt ook nog uh, andere zwermen, zoals de boogtide in januari, liride in april, orionide in oktober, leonide in november, de in december, plus nog een tiental andere, iets minder bekende zwermen. Zo. Maar de Perseïden zijn daarvan heel bekend, omdat het echt in de vakantieperiode is... Mensen liggen in warme landen onder een hele donkere sterrenhemel en zien dus dan die vallende sterren. En daardoor zijn die Perseïden eigenlijk wat bekender dan die anderen. Want wat gebeurt maar, er precies? Nou, het is, het is zo dat uh, zo'n zwerm van, van meteoren, hè, wat we noemen, die vallende sterren, dat is een overblijfsel van een komeet die in de buurt van de aarde is gekomen en die periodiek om de zon draait. Een komeet bestaat uit uh, ijs en, en los gruis. En die ontwikkelt als hij in de buurt van de zon komt, ontwikkelt hij een enorme staart van gas, stof en gruis die oplichten de bekende komeetstaart. En dat sleept hij achter zich aan. En dat verspreidt zich eigenlijk door die hele baan van die komeet als een enorme gordel, een wolk van, van stof en gruisdeeltjes. Nou, en als de aarde zo'n gruiswolk door kruist, dan dringen die deeltjes de dampkring binnen. En dan krijg je in feite een frontale botsing met kleine kiezelsteentjes. En in het geval van de Perseïde is die snelheid van die frontale botsing zo'n 200.000 km per uur. Goeiedag. Ja, een ongelofelijke snelheid. Ja. Dus zo'n klein kiezeltje wat dan door die eilendamping gaat op zeg maar zo'n 100 kilometer hoogte. Die slaat tegen de omringende lucht. Je hebt dan maar heel eil wel wat luchtmoleculen. Maar die slaat die in feite kapot. En dan wordt die lucht wordt zeer sterk verhit. En in sterrenkundigen zeggen dan die lucht wordt geioniseerd. En die gaat licht uitstralen. Je en... ziet dus niet dat, dat kiezelsteentje opgroeien. Wat je dus eigenlijk ziet als bijvoorbeeld een ruimteschip terugkeert. dan zie je ook die vlammen uitslaan vanuit het ruimteschepen. Met schilden wordt uitgerust. Nee, het is dus die, die lange lichtende streep langs de hemel. Het is dus, zeg maar, dat is een bliksem. Het is dus gewoon geioniseerde lucht die gaat oplichten. En, en dat, dat is onze vallende ster. ster. Ja, precies. Want dat, die is zo mooi. Hè. Die zie je ja. en dan denk je, kijk, ja. ik doe een wens. Ja, dat ja, is dan ja. weer iets te mooi gedacht wellicht. Ja. Uh, maar, maar botsen die meteoren dan eigenlijk op ons? Of gaan wij dwars door hen heen? Hoe zit het nou precies? Uh, nou, het is beide. Hè. Het is een frontale botsing. Wij kruisen. De aarde heeft zelf een, een, een omloopsnelheid van 100.000 km per uur. ...om de zon heen en, uh, en dan bots je dus zeg maar, op die gordel die ook een snelheid heeft. Dus In feite krijg je dus twee snelheden tegen elkaar. En die is het hoogst in de, in de ochtend. En omdat de aarde gewoon in de ochtend naar de zon toedraait, zeg maar... Uh, ...dan krijg je dus die, die verhoogde snelheid en dan zie je ook de meeste meteoren. En hoe laat moet je dan eigenlijk omhoog kijken om ze mooi te zien? Nou, de, het maximum... Kijk, die, die perseïden die zijn ongeveer een, een maand actief... Van 15 juli tot zeg maar zo'n 24 augustus. En het maximum dit jaar is op zaterdag 13 augustus om 8 uur s ochtends. Ah. Nou, dan is het al licht. Maar in die ochtenduren, dus zeg maar zo na 12 uur tot een uur of half vijf. Ik heb vannacht ook gekeken, half vijf, dan begint het al weer licht te worden. Dus dan zie je natuurlijk die zwakke meteoren niet meer. Dan krijg je echt een enorme piekintensiteit. En dan kun je wel, nou misschien wel 100 meteoren per uur te zien krijgen. Nou, en hoeveel er uur vannacht is, eigenlijk? Punt, vannacht was het ongeveer zeg maar zo'n 24 à 30 per uur. Okay. Het loopt dus langzaam op en, en echt dus die piek is dan zaterdagochtend en zeg maar zo tegen het ochtendgloren. gloren en dan zou je zeg maar tussen de 60 en 100 uh, meteoren per uur moeten zien. Ieder, iedere minuut wel één. Ja. Het enige nadeel is dat het volle maan is, 13 augustus. Oh oh. En de maan die is natuurlijk vrij helder uh, dus die zwakste meteoren die kunnen we dan niet zien. Hè? Dus het wordt al iets minder. Maar, er is goed nieuws, er zijn ook veel grotere gruisdeeltjes. Soms zo groot als golfballetjes of nog groter. En die kunnen dus heel erg helder worden. Nog helderder dan de planet Venus. En soms wel zo helder als de volle maan. En dan spreken we van vuurbollen. En sommige van die perseïden zijn vuurbollen. Dus je kunt dus altijd een verrassing hebben. En ik heb zelf in mijn jeugd heel vaak die perseïden waargenomen. En dan ligt je gewoon... Op een bed uh, achterover in een weiland. en We deden dus dan echt meteorenwaarnemingen met camera's erbij en zo. En dat, dan werd je verrast door vuurbol. vuurbol En dat is echt een spectaculair gezicht. We gaan dus allemaal zaterdag ja, toch kijken om 8 uur ja, ochtends. Als het mooi weer is, dan uh, gewoon in de nacht, uh, zeg, maar zo, ja, zeg maar zo rond een uh, uur of vier... Dan, dan moet het echt wel te zien zijn. Allemaal opblijven, zeg ik. Carol Kopperschaar, hoofdredacteur van Kennislink en Sterrenkundige. Dank u wel. Graag gedaan. Hij is vooral bekend als producer van bijvoorbeeld Josh Stone, Macy Gray en Alicia Keys. Maar zo af en toe zingt hij zelf ook nog wel eens wat. Raphaël Sadiq met 100 Yard Dash. Zomereditie. Ze is sterk, onbevreesd en als het moet roekeloos, de Nederlandse Bernice Notenboom. Ze ging op expeditie naar onherbergzame Poolstreken en schreef daar het boek tegen Polen over. Eind november was ze bij ons in de studio en alsof het zo moest zijn begon het buiten direct flink te sneeuwen. Gastheer Felix Meurders wilde direct weten ook van haar of ze meteen in haar element was. Ja, daar ben ik in mijn element. Sneeuw, ijs, kou. Heerlijk. Dat is waar u van houdt. Groenland, Noordpool, Antarctica, Siberië. Van waar die fascinatie dan voor dat soort on oneerbergzame streken? Ja, omdat, precies omdat we dat niet hebben in Nederland denk ik. Ja, uh, maar dan kan je ook uh, <laughs> lekker onder de palmbomen gaan liggen. <laughs> Wat ik klopt. zou doen. Ja, dat is volgens mij heel veel Nederlanders voelen, voelen dat. Ah, het heeft te maken met de sporten die je met sneeuw en ijs kan doen. Wintersport vroeger en uh, ja, dan heb je natuurlijk ook sneeuw en ijs voor nodig en dan. Uh, heel veel op wintersport geweest en dan wil je, oh, wat kan ik nog meer doen? En dan daar hoort kou bij. En dan als je een slee op het ijs wil trekken, dan moet je het heel koud hebben. Je dus moest dan... als 1, 2, 3 jaar al mee met uw ouders in uh, skiën? Nee, nee, nee. nee. Nee, nee, nee. Ik ben niet zo vroeg begonnen. Ik denk uh, dat ik 14 was of zo, toen ik voor het eerst op, op uh, ski stond. Maar de eerste Nederlandse vrouw die de Zuidpool bereikte... de tweede Nederlandse vrouw die de Mount Everest bedwong... waarom een uitzondering, denkt u? Een uitzondering op... Op, op ja, het feit dat weinig vrouwen dit doen? Ja, dat weet ik niet. Dat is een goede vraag. Het, is, het heeft denk ik gewoon te maken met, met, Nederland, met uh, Nederlandse vrouwen. Ik denk uh, als je dus kijkt naar Canada en uh, Zwitserland en Oostenrijk. Weet je wel, mensen die echt in de bergen wonen. Amerika, er zijn veel vrouwen die mij voor zijn gegaan. Terwijl waar... vrouwen toch ongelooflijk snel klagen over kou en onbehagelijk gevoel. Dat en... is, is ook zo. Zij te en... trillen. Ja. Yeah. Als ik het ik... warm heb, dan uh, hebben zij het. Steenkoud. Ik hoop dat jullie dat testje in de studio gedaan hebben. Want dat vroeg ik gisteren. Vraag maar, hoeveel vrouwen er nou van de kou houden? Ja. Nou, dus bijna geen vrouw die een hand opsteekt. En dat komt omdat vrouwen het ook echt kouder hebben dan mannen. Eén vrouw was hier die de hand opstak, Maar voor de rest waren <lacht> het andere vrouwen die, die zeiden... nee, mij geen kou, liever warmte. En hoe ja. komt het dan dat u wel van de kou houdt? Ja, je kunt erop kleden. Het is, het, is, het is ook een beetje psychologisch, vind ik. hoor. Ik bedoel, Je kunt gewoon dikke jassen aan doen, dikke truien, mutsen, wanten, alles. En uh, nou, naar buiten. En als je het dan warm krijgt, doe je het uit. Dus het, is, uh, het zal ja, van tevoren met die kou kunnen omgaan, psychologisch. Ik denk dat dat een heel veel uitmaakt. Het heeft niets met de bouw te maken van een vrouw, in vergelijking met een man. Nee, ik denk uh, stevige vrouwen uh, kunnen beter tegen de kou... omdat die een hoger vetpercentage hebben, dat klopt. En, maar dat vet ligt heel erg dun onder de huid. Hè. Dus, dus als je het koud krijgt, gaat al bloed gelijk naar, uh, naar je hart en naar je baarmoeder. En natuurlijk naar de organen om, het daar, uh, om dat te beschermen. Maar hoe ga je het dan weer warmen krijgen? Het blijkt dus bij vrouwen dat het moeilijker terugstroomt... naar de vingertopjes en naar je tenen. Dus daarmee hebben vrouwen, moet je maar eens opletten... altijd koude vingers en altijd koude handen. Bij mannen is, is de circulatie, is de bloedwisseling veel, veel makkelijker geregeld. En daarom kan ik me voorstellen dat veel meer mannen van dit soort sporten houden dan vrouwen. Is ook zo. Ik denk dat mannen gewoon een knop omzetten. Vrouwen gaan toch afwegen en gaan in discussie met elkaar... en denken van, nou ja, moet ik dat allemaal wel kunnen van mezelf? En mannen die doen dat helemaal niet, die gaan. En nu deed van alles op dat ijs, hè? De, de, de, de slapen op het ijs, 2000 dus kilometer lang skiën, lopen, over van die geulen, springen. Soms uh, met bomen, met takken, weet ik veel hoe dat allemaal gaat. Maar het lijkt me een ongelofelijke conditie voor ijs. Ja, nou, voor de zuipel moet je, moet je een slee uh, trekken die uh, meer dan 100 kilo weegt. En daar heb je een hele goede trainingroutine voor. Dan moet je dus uh, oude autobanden achter je aantrekken. Je begint er met één, dat is ongeveer 15 kilo, en dan bouw je het op naar vier. Maar nou, doet u dat? Daar doe ik, dat doe ik thuis waar ik woon, in Canada. Dus perfect, want ik woon in een skigebied, dus ik kan lekker de heuvel ook oplopen. En dan vinden iedereen mij zo aanstellig, want dan denken ze dat ik aan het trainen ben voor het opkomende skiseizoen. Dus je loopt elke dag met een paar autobanden achter je aan. <laughs> nou, ik vind het een fantastische training, ook al zou ik niet op Pool Expeditie gaan, doe ik het nog. Ja. En, dan, uh, ja, en zo krijg je, daar word je sterk van. En dan, uh, ja, dan is de overgang met trekken van de slee heel eenvoudig. Maar dan kan er toch van alles nog misgaan. Eh, ongelooflijk spannend verhaal aan dat boek in Siberië. Mm. Dan, ging het, dan, lak, dan zakte u letterlijk door het ijs. Ja, toen was de windrichting uh, veranderd. Als hij van het oosten komt, net zoals hier in Nederland, is het altijd lekker koud. Komt hij van het westen, wordt hij warm. En dat gebeurde ook op onze expeditie. en Het ijs werd gewoon te zwak en te zacht. En uh, daar ben ik doorheen uh, gezakt op een gegeven moment. ja. En dan boven je vormt er opnieuw een laagje ijs. Nou, ik lag niet onder het ijs. Ik was, maar het, ik had grote laarzen aan. En die liepen vol met water. Ja, dan heb je gewoon een anker aan je, aan je been. En ik had daar ook nog skiën aan zitten. Dus ik moest er wel uitgetrokken worden. Ja, dat was een goede les. Ja, en, en sta, sta je na zo'n gebeurtenis anders in een expeditie? Ja, want ik ben. Ik, ik ben ook wel een beetje zitten overwegen om zoiets alleen een keer te doen. Zo'n zo grote ski-expeditie. Maar dat is gewoon niet verstandig. Want je hebt elkaar nodig. Je moet elkaar... In dit geval, ik werd eruit getrokken. En, uh, en het is ook uh, belangrijk dat je met elkaar in je uh, kan kijken... bijvoorbeeld of je bevriezing op je gezicht kan, uh, krijgt. En dat kan je niet als je alleen bent. Dus uh, dat is een heel ander niveau. Dus ik heb wel geleerd op deze expeditie sowieso... dat je altijd in een goed team moet werken. En mensen moeten goed op elkaar ingespeeld zijn. En uh, ja... Maar gaat u anders denken, op die lange, stille tochten? Want je doet het wel ja. met z'n allen, je bent wel in een team. Maar je moet het toch alleen doen. Ja, dat is, dat heb ik, daar heb ik over geschreven in mijn boek in Antarctica. Het is dus met name Antarctica, waar je gewoon de hele dag praktisch in een glas melk loopt. Er is niks wat je afleidt, niks om te zien. En uh, niks om, je, ja, om over na te denken. Je krijgt geen stimuli, het, het komt en het gaat. En op een gegeven moment loop je alleen. En je loopt de hele dag alleen, want het is te koud om met elkaar te praten. En je moet ook kilometers maken. En dan ga je nadenken. en dan ja Dat is één dag leuk, en misschien een week leuk. Maar vijftig dagen achter elkaar. Ik heb uitgerekend, ik had uur de tijd om na te denken. En dat, dat heeft bijna niemand. Dat is echt een luxe. Maar we denken bijna nooit na. We staan in de file misschien een beetje stil. En dan gaan de gedachten door je heen. Of s'avonds in bed als je niet kan slapen. Maar echt zo ontzettend lange uren de tijd hebben... om van alles en nog wat in je op te laten komen. En wat denk je dan bezig. over na? Ja, van alles. ik heb dat geprobeerd op te schrijven in mijn boek. Het, is, ja. het, zijn, het zijn gedachten die komen en gaan. Het zijn sommige... Je gaat terug naar vroeger vaak. Hè? Dingen die je hebt meegemaakt. Dingen, beslissingen die je hebt genomen. Heel weinig over de toekomst. Het, is gewoon een beetje, het vervlakt allemaal een beetje. Het is ook geen plek waar je naartoe moet gaan als je in een echtscheiding ligt. Of als je, als je uh, ruzie hebt of zo. Want uh, dan kom je er niet uit. Dan gaat alles in een kringetje lopen. Moet je er sowieso wel naartoe als je een relatie hebt? <laughs> Nou, dat kan heel mooi zijn. Dat is mij overkomen. Ik ben verliefd geworden op Antarctica. Op de vooravond voor ik uh, vertrok. Maar toch schreef u in het begin... Ja, je kan alleen gaan op dit soort extreme expedities... als je geen relatie hebt, geen kinderen hebt. Mm -hmm. Dat klopt. Dus je hebt gebroken met je eigen principes. Ja, maar dat, was dat. dat is ook wel weer het mooie van, van dit hele verhaal. Dat was natuurlijk ook helemaal niet van plan. Maar het is me wel overkomen Maar ik ben er wel goed mee om kunnen gaan. Het, het, het was ook heel erg leuk, want we hebben... Uh, een uh, relatie eigenlijk, nou een relatie kun je niet eens noemen. We hebben elkaar één avond ontmoet en de volgende dag ging ik, uh, ging ik op weg. Nou, dat wil zeggen, hij, hij stond er denk keer in een hotelkamer. Precies. Een laspak. <laughs> een blauwe ogen laspak. Juist. Ja, het, het boek gaat namelijk ook over een relatie, vandaar dat ik dit aanstip natuurlijk. Walter heet hij. Ja. ja. Het is toch wat geworden. Ja, we hebben samen de Naal Everest beklommen, vorig jaar. Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat met je partner kan doen. Ik weet niet, ik ken misschien één andere vrouw die dit ooit met een haar eigen partner heeft kunnen doen. Dus dat was wel heel mooi. Die hij al een paar keer beklommen had. Precies, ja. Want hij is van de zeven toppen. Ja, hij is van de zeven hij toppen. Hij heeft een, een reisbureau dat dit soort expedities organiseert. Daar kan je natuurlijk ook gewoon in de Noordpool toe met een vliegtuigje... en dan uh, drink je daar een glas champagne ga je weer terug. Hè? Zo werkt het ook tegenwoordig. Dat kan inderdaad, ja. Dat is mij inderdaad al een keer verweten. Iemand zei tegen mij van... ja, maar weet je dat je helemaal niet de eerste Nederlander bent? Ik zeg, ja, maar heb je uitgezocht wie dat dan was. Ja, dat is iemand die met een vliegtuig naar de zuipel is geweest. Ja, dat geldt niet in mijn boek. Maar u doet het niet allemaal voor uw eigen plezier... ook om aandacht te vragen voor de opwarming van de aarde. Hebt u die opwarming de gevolgen daarvan met eigen ogen kunnen zien? Ja. Heel erg op uh, de Noordpool, zou zeggen nummer één. Daar is het ijs, toen wij er waren, 2007, het aller, van, uh, ja sinds we weten, sinds mensen sinds we het hebben kunnen meten. Maar en... toen was u er nog niet geweest, eerder natuurlijk? <coughs> nee, ik was er nooit eerder op de Noordpool. Dus vergelijken maar, dus, kunt u niet. Ik kan niet vergelijken, maar ik, ik hou wel de wetenschap bij. Dus ik weet wel wanneer we zijn gaan, uh, begonnen met het uh, meten van. Uh, van de dikte van het ijs. En we hebben ook moeten zwemmen naar de Noordpool. En uh, ja, dat, dat ijs, het, het meerjaren ijs is weg. Dus het ijs wat vijf, zes jaar oud is, is helemaal verdwenen. Het enige ijs wat er nu nog ligt, wordt ieder jaar opnieuw gevormd. Dus dat verdwijnt. En dat wordt alleen maar erger. Uh, we hebben nu al een aantal jaren achter elkaar een ijsvrije Noordpool gehad. in de zomer, dus in september. En dat is een trend die gaat gewoon door. Dat uh, kunnen we niet meer terugdraaien. En wat zeggen de Eskimo's? Die. Uh ver weg dan weliswaar, maar daar wonen. Ja, de Inuit die zien, het, uh, die zien ook weer kansen. Hè? Want er komen dus meer mijnbouworganisaties daar kijken... voor het mijnen van bauxiet en zilver en goud. Want de IJskap is nu zover teruggetrokken in Groenland, dat is dat. Dat dus nu daar uh, weer nieuwe banen bij komen. En ook het, het, het vissen van nieuwe... Ja, de zalm, die wordt... Uh, niet meer gevist daar, want het is de, de water is te koud geworden. Maar kabeljauw bij bijvoorbeeld komt wel heel veel voor. Dus die zien een, enorm veel mogelijkheden. En dat is ook wel een beetje hun cultuur. Die plannen niet, die, die kijken echt naar wat er morgen gebeurt. En zo, zo wordt het leven aangepast. Hoe vaak bent u van koers geraakt? De weg kwijtgeraakt? Ik kan me voorstellen, je loopt daarop, je komt daar dichter bij die pool. Dan draait die aarde sneller daarin. Dat, dat gebied, dat ijs, dat drift misschien ook nog. Nou. In het begin, we begonnen, we werden afgezet... en een uur later kwamen we op dezelfde plek terecht. Misschien lekker erop? Ja, precies. Dan hadden we ook, van, oh, dit gaat helemaal niet goed. Maar dat klopt omdat het ijs zo ontzettend aan het bewegen was. Want uh, dat heeft natuurlijk ook dun ijs, snel in beweging. Het is net alsof je op... Uh, op ze moet je voorstellen, zo'n ijschaal wat je, wat je gewoon kraakt. Hè, dat is overal scheuren op en dat beweegt de hele tijd. En de GPS kon het niet bijhouden. Dus we kwamen weer precies terecht waar we waren begonnen. En de eerste week van onze expeditie... Uh, Zetten we s'avonds ons steentje op. En dan s'nachts dreven we weer terug. En verder terug dan waar we de vorige dag waren begonnen. Dus als we uh, 12 of 13 kilometer skieden, overdag, dreven we s'nachts 13 of 14 kilometer terug. Dus we waren de hele tijd in een draaimolen. En we konden het gewoon niet bijhouden. Dus dat was nog heel erg spannend of we wel of niet de Noordpool zouden. Zouden, raak, of zouden kunnen bereiken. En wie wist op een gegeven moment de juiste koers te bereiken dan? Te vinden? Ja, je moet, iedere avond moet je met je gps en je kompas en je het gewoon bijstellen. Want je, het is niet alleen dat je terugdrijft naar het zuiden... je gaat ook naar het oosten en naar het westen. Dus de, de, dag, ja, de volgende dag moet je het weer bijstellen op de juiste koers. Dat doen we met z'n allen. En dat, uh, ja, dat, dat zijn technieken die daar, daar raak je zo gewend aan. En welk gebied heeft nou de meeste indruk op u gemaakt? Ja, wel de Noordpool, gewoon omdat ik weet dat over tien jaar die expeditie die ik heb gedaan gewoon niet meer mogelijk is. Het, het, het gaat zo snel. Ik zit zelf een, Noord, een, een nieuwe Noordpool-expeditie te plannen voor volgend jaar. En wij zitten aan te denken om al in februari, terwijl het nog 24 uur donker is, om dan te beginnen. Zodat we nog genoeg dagen met ijs hebben om er te kunnen komen. Dus dat is, uh, ja, dat is heel erg kwetsbaar geworden dat wordt de volgende expeditie? In... Nee, ik ga naar Mali, uh, zometeen in januari. Een hele andere kant op. Want Toch? Ik, ja, ik ga kijken naar welke... <laughs> dat zal tegenvallen. Nou ja, we gaan kijken welke gebieden... Uh, nu al de gevolgen van klimaatverandering uh, kunnen, kunnen laten zien. Nou, dat is natuurlijk de hoogte, de, de Polen en ook de woestijn. Dus uh, vandaar dat we daar nu naartoe gaan. Bernice Notenboom in gesprek met Felix Meurders. Categories met ABC. Simone Wijman speurt voor de gids.fm het internet af. Op zoek naar bijzondere initiatieven en opmerkelijke gebeurtenissen. Maar ze is ook geïnteresseerd in de mens en zijn digitale omgeving. Tijdgeest. De webwereld van... Sarah Kroos. 19.000 volgers op Twitter. Ik zit daar nu denk ik ruim een jaar op op Twitter. En ik vind het heel erg leuk om te doen. En ik denk dat het vooral gekomen is doordat ik niet... Alleen maar grapjes of, of dingetjes Twitter van wat ik ga doen. Maar ook uh, Playmobil filmpjes maken En die worden dan vaak geretweet. En uh, vaak worden one-liners wel geretweet en zo. Dus ik denk dat dat daardoor komt ook. En Playmobil filmpjes, heel veel mensen zullen denken... waar heeft ze het over? <lacht> wat is een Playmobil filmpje? Nou, een Playmobil filmpje is dat ik... Uh, ik ben begonnen met bijvoorbeeld een clip van Marco Borsato... Uh, uh, al van een oud nummer te maken van Playmobil. En om dan helemaal letterlijk uh, vorm te geven wat er gebeurt... Dus uh, zonder jou voel ik me nietig. Uh, had ik bijvoorbeeld een nietmachine machine in beeld, weet je wel. Dus op die manier. En uh, daarna heb ik nog wat Nederlandse liedjes gedaan met Playmobil. En ik heb laatst Waterkant, een nieuwe single van Marco Borsato... waar ik ook erg fan van ben, heb ik ook gemaakt met Playmobil. En toen heeft Marco hem weer geretweet. En uh, toen gingen heel veel mensen er kijken. Inmiddels is die 18.000 keer bekeken. Gewoon een filmpje wat ik echt gewoon... daar zie je gewoon mijn hand ook in beeld dat ik met het poppetje loop. Dus echt heel lullig gemaakt. In een badkamer ook, hè? In mijn eigen badkamer ook, ja. Ze vallen ook in mijn bad. En het is dus integraal ook, want ik, uh, ik maak ze gewoon met de iPhone. Dus dan kan je niet stoppen of knippen of wat dan ook. Dus die filmpjes zijn ook nog eens, eens allemaal uh, in één take gedaan. <middels> zet je die dan op YouTube of is het allemaal uh, verspreid je dat via Twitter? Nee, ik zet ze allemaal op Twitter. Sommige dingen zet ik ook wel eens op YouTube, maar ik moet eigenlijk met YouTube loop ik uh, uh, schandalig achter. Daar moet ik eigenlijk alles uh, weer op gaan zetten. En welke filmpjes bekijk je dan op YouTube bijvoorbeeld? Je hebt bijvoorbeeld van die uh, gewoon kleine uh, satirische dingen of die man die Natalie. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Thorn heeft gemimed dat liedje. Nou, dat vind ik ook fantastisch, dat soort dingen. Want hoe doet hij dat dan? Nou, hij, uh, hij mimt letterlijk wat zij zingt. En hij, hij doet dat zo strak en in de timing. En ik hou heel erg van dat soort filmpjes op YouTube. Gewoon de, de komische dingen en de satires. Nou, daarnaast ben ik best wel saai eigenlijk. Ik kijk op bol.com voor mijn boeken en uh, dvd'tjes en, uh, en uh, voor de Playstation 3 nieuwe spelletjes. Daar hou ik ook erg van. Um, en of een nieuwe Playmobil is uiteraard. Um, verder op Funda kijk ik wel eens, omdat uh, ik het leuk vind om in huizen te kijken van mensen hoe ze het hebben ingericht. En de Albert Heijn trouwens, dus thuisbezorgservice als ik lui ben. Ga je zo nog wat twitteren? De uitzending begint over drie kwartier. Nee, ik heb hier in de studio geen bereik. Ik heb geen bereik met mijn telefoon. En uh, om nou naar de computer te gaan heb ik ook weer zo wat. Dus uh, nee, de, de verslaving valt erg mee. Sarah Kroos en haar webwereld. Dit uur, het zit er weer op. Morgen ben ik hier uiteraard weer voor u om deze tijd. En eh, dan heb ik het verhaal van Claudia van der Werf. Zij is een van de velen in Nederland die jarenlang moeten tellen... moeten vouwen en moeten schoonmaken. Dwangstoornis heet dat en het valt niet mee daaruit te komen. Maar dat is Claudia wel gelukt en ze schreef er een boek over. Het heilige moeten. Zometeen het nieuws en daarna lunch met Jurgen van den Berg. Vandaag, 45 jaar geleden, overleed de dichter J.C. Bloem. Daar uh, hebben we een oud fragment van. En we gaan er even over doorpraten met de man die het gedicht op de radio uh, nog altijd in ere houdt. Oh ja. Tom Jansen, vergaderen. Kijk. Aan het eind van de overmorgen, morgen doet Zo hij is dat het. altijd. Mediaforum met de auto omroepbaas Ton Verlind en Tjeu Vaas van het Financieel Dagblad. En wij hebben als stelling in Stand.nl. De Europese Centrale Bank moet meer macht krijgen om de eurocrisis te bestrijden. Dat is eigenlijk een beetje een idee van Ruud Lubbers. Heeft hij ja, gisteravond gelanceerd Politiek Nieuwsuur. moet snel ingrijpen. En, uh, ja, vandaag in het Financieel dat Dagblad. Hij, ja, hij zegt eigenlijk de politiek heeft veel te veel uh, afwegingen te maken. Die kijken veel te veel naar de achterban en naar de kiezers. En die Europese Centrale Bank kan veel meer uh, nou ja, actie ondernemen wanneer het nodig is. Daadkracht. We gaan erover praten met CDA-Europarlementariër Wim van der Kamp. Straks dus in stand.nl en daarvoor nog lunch. zometeen eerst het nieuws. Tot morgen. Surf naar degids.fm Attentie! Attentie! Onvoltooid verleden tijd op de radio. De zondagse zomerseries van OVT. Negen weken lang Brother Where Art House. Over historische broederparen. Zondag Ray en Dave Davis van de Kings.